Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de binnenstad van Deventer woedt een zeer grote brand. De melding kwam iets na vieren binnen. Het vuur ontstond in een woning boven een winkel... en is overgeslagen naar een naastgelegen winkelpand. De brandweer is aan het blussen en controleert andere panden in de straat. Bewoners zijn opgevangen in een hotel in de buurt. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zij eraan toe zijn. Oud-premier Morrison van Australië trok tijdens de coronapandemie nog meer macht naar zich toe dan al bekend was. Gisteren onthulde journalisten dat hij in het geheim drie ministersposten bekleedde, maar dat waren er vijf, maakt de regering nu bekend. In een interview zegt Morrison dat de pandemie nu eenmaal om uitzonderlijke maatregelen vroeg. De huidige premier van Australië noemt de werkwijze van zijn voorganger een ondermijning van de democratie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil geen verdere details geven over waarom de FBI het huis van oud-president Trump heeft doorzocht. Het onderliggende document voor de huiszoeking wordt niet openbaar gemaakt omdat het de medewerking van getuigen in gevaar zou kunnen brengen, zegt het ministerie. Media hadden om openbaarmaking gevraagd. Vorige week werd het huis van Trump doorzocht. Hij zou documenten uit het Witte Huis hebben meegenomen. Het weer, het wordt een zonnige dag. De temperatuur loopt in de ochtend snel op. Uiteindelijk wordt het 25 tot 30 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog. In het zuiden kan het vanavond regenen of onweren. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 De kleur van jouw lippen, vandaag is rood, Wat rood op te zijn, vandaag is het rood, waarop ook blauw, van heel mijn hart voor jou.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 Watch me die. Shine a little light upon my soul. I mean anything you want. I may mean be crazy. But I could Met een hoofdbetterzettie van zon, zee, zandvoort en zomerits. C-C-M-M As for I am I can't turn my head off Wishing these memories will fade and never do. Turns out people like They said just snap your finger It was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping water.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 Naar het zuiden Holland plakt in de Spaanse zon geen bewegingen te krijgen Spaans benauwt in Spaan beton. Ik wil wat doen deze zomer. Wat ga ik doen? Nee. Het buitenland onbetaalbaar aan te brand. Wat moet ik deze lijn? Laaie...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 Hou me vast, ik kan je dragen, tot jouw angsten zijn verteerd. Wees niet bang te gaan praten, ik luister naar je elke keer van. Oh. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de binnenstad van Deventer woedt een zeer grote brand. Die ontstond in een woning boven een winkel... en is overgeslagen naar een naastgelegen winkelpand. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Oud-premier Morrison van Australië trok tijdens de coronapandemie... nog meer macht naar zich toe dan al bekend was. Gisteren onthulden journalisten dat hij in het geheim drie ministersposten bekleedde, Maar dat waren er vijf, maakt de regering nu bekend. En het water van de Maas kan weer voor drinkwater worden gebruikt. Een onbekende stof die in mei in de rivier werd gevonden is niet schadelijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek. Het weer 25 tot 30 graden vandaag en vanavond in het zuiden kans op regen en onweer.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 Van de twijfel Oh yeah hey, Zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog oh. Nog uit je worden op de pijpel Oh yeah Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat. Wacht dus alles dat ik zei dat is bedacht Doe mij te trekken, mij te hebben in je macht Als is al gelukt is, baby, maak me stuk dus Weet je wat van kwijtgaan, weet dat ik je uitles uh, Weet je uit van bakjes, weet hoeveel het kost dus Zie me naar de zaadruks, sana Oh, gebruik me oh, gebruik me Stel oh, meteen oh, dat je stiekem nog een beetje van mijn bent Oh, gebruik me Oh, gebruik me Gebruik me, oh gebruik, oh gebruik me Ik ben niet thuis waar ik nu ben en ben alleen voor jou bestem maar mee. Ook in de zomer is jouw keuze ZFM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 signature. Ik Board!